De scheve verdeling van agenten over de politieregio's leidt in het oosten tot langere aanrijdtijden. Volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls, ook regioburgemeester voor Oost-Nederland, duurt het vanwege de afstanden te lang voordat er ergens politie is. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de beschikbare agenten scheef over Nederland zijn verdeeld. Vooral het oosten heeft er te weinig, terwijl de Randstad er naar verhouding te veel heeft. Dat komt doordat de verdeelsleutel voor de politieregio's, die in 2010 werd afgesproken, niet wordt gebruikt. 12 van de 100 grootste webwinkels in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar, terwijl dat volgens de wet wel moet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het kan leiden tot ergernissen. Als er wat misgaat met een bestelling, is vervolgens de klantenservice onbereikbaar.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 dan ineens uh, zit ik op zaterdagmiddag. Sure. Voor de mensen die mij niet kennen, maar uh, ja, ik was er ook nog. Dus. Uh... Ja, ja, ja. ja, Oh, sorry. Ja, ja, ik ja, ja, ja, leidend, misschien wel handig. Even handig. Ja. Ik ben yes. altijd gewend om microfoon 2 uh, open te zetten. Maar ja. microfoon 3, daar zit jij natuurlijk op, D Daar zit ik op. Ja, hele goede middag, luisteraars. En goedemiddag, Jaap uh, Koper. Ja, wat is er met Robbie aan de hand? Robbie is uh, vanochtend vroeg. Uh, niet met Gillen en die afgevoerd. Uh, want zijn zwager heeft hem zelf naar het ziekenhuis gebracht. Want Robbie heeft uh, wederom weer last van denbuik. En uh, dat gaat uh, is zo erg dat hij daarvoor altijd wordt opgenomen. Uh, uh, en de ambulance dienst die wilde hem niet vervoeren. Dus uh, vandaar dat zijn zwager het moest doen. Dat is uh, ja, Ik tegenwoordig. Het zou wel iets te bedenken van. Ik moet je niet. Ga, zoek het even lekker uit. Kom zelf eventjes zo. Ja, ja, ja, ja. zo ga, ja, maar zo is het tegenwoordig. Tegenwoordig moet je met je hoofd onder je arm moet je naar het ziekenheden. Oh, dan word je ja. pas vervoerd. Ja, ja want, uh, want jij bent een ambulancebroeder ooit geweest. Dus, dus ja, uh, jij weet een beetje de situatie in dat het dan zit. Ja, nou, dat, uh, kijk, als ambulancebroeder krijg je daar niet zoveel mee. Maar wel, uh, ik ben twee jaar huisartsenchauffeurs geweest. En ja. dan merk je mee wat de huisartsen tegenkomen... Als ze een patiënt naar het uh, ziekenhuis uh, gebracht willen hebben. En uh, dat wordt uh, menige keer wordt dat geweigerd. Dus uh, ambulancevervoer ja. is geen vanzelfsprekendheid. Uh, goedemiddag zeggen we ook tegen Nick Geel. Nick Gale uh, die, uh, is uh, persvoorlichter geweest. En dames en heren, we gaan uh, vanmiddag gaan we. Um, eigenlijk de wereld achter de persberichten uh, die wij namelijk uh, wekelijks krijgen. Nou Jaap, hoeveel persberichten zouden we uh, bij de redactie binnenkrijgen, denk je? Te veel. sowieso weet ik dat uh, Walter, uh, nou ja, dat is een oud uh, radio collega bij ons uh, geweest. Woordvoerder, wel, voor de gemeente ja, woordvoerder van de gemeente tegenwoordig. Het ja, is trouwens wel heel fijn dat ik dat even noem, want dan moet ik even iets draaien, wat Walter en ik hier uh, proberen hebben grote uh, proberen te maken. Maar hij eh? is een van de persvoorlichters die regelmatig bij ons in de mailbox hangt. Ja. Van joh, uh, er is weer wat te doen. Uh, ja, en uh, dan kan je daar eventueel op uh, bij zijn als, als dat nodig is. Ja. Nou, en Nick, daarmee gaan we dus praten over die wereld van persberichten. Maar ook een wereld van uh, persvoorlichters en woordvoerders. Want dat zijn twee verschillende dingen. Dat is, uh, ik, uh, Nick, knik, knik maar even ja. Is dat zo? De... Ik uh, knik zeker ja. ja. <lacht> <lacht> Oké, <Okay>, heel goed. <lacht> en uh... Dus uh, dat gaan we eigenlijk dit uh, uur. En niet te vergeten, één grote passie van Nick gaan we ook uh, uh, behandelen. En dat, en dat is... De rugby. de rugby. ja. ja dat ja, uh, ja, maakt ja, mij ook heel ja. erg interessant. Want uh, ik, uh, ik heb de laatste week bij Ziggo Sport... heb ik uh, de, de Six Nations Cup af en toe een beetje opstaan. Uh, ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe, hoe dat... Uh, want dan, uh, dan heb ik ook nog wel een paar vragen, hoor. dus no. uh, <laughs> Je bent van harte welkom, Jaap. Jaap. En uh, natuurlijk heel veel muziek, Jaap. En, uh, ja, ja, ja. ja. Want, uh, en dat uh, heb je voor ons uh, een zieke Robbie uh, Nou, uh, ja, <laughs> weet je, moet ook een beetje het lokale karakter, dus de sportje locals als het gaat om de muziek. Nou, deze, dus hè, van Wendy Moore bijvoorbeeld. De twee die we even laten horen. De eerste was van Winnie Moorna daarachter, Manovers in the dark, Benno. Dus dan weet je ja. ook weer uh, wat het, uh, dat allemaal is. Ben ik er helemaal weer op de hoogte? Ja, ja. Ah, ja. Moet je horen, Jaap. Uh, ja. De Wereldgezondheidsorganisatie, de Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Holland, uh, de gemeente Zandvoort natuurlijk ook. Pluspunt en het IVN. Ik noem ze allemaal als voorbeelden van organisaties, instanties die ons persberichten sturen. En, nee, ja. en daar zitten natuurlijk mensen achter. Het gaat niet vanzelf. We nee. hebben nog geen... We hebben natuurlijk al tegenwoordig kunstmatige intelligentie... die uh, wat in elkaar flans. Ben jij kunstmatig intelligent? Nee, nee, nee. toch? <laughs> en, uh, maar goed, er zitten mensen achter... en die mogen zich persvoorlichter noemen. Nou, en we hebben een iemand bij ons, Nick Gale... die is persvoorlichter geweest. Uh, Nick, welkom in de uitzending. Dank je, Benno. Um, hoe ben jij dat eigenlijk geworden... Ja. Ja. ja, dat is een goede vraag. Heb je daar een opleiding voor gehad? Ja, nee. Um, als uh, Brits-Nederlander ben ik uh, hier naartoe gekomen 40 jaar geleden om te studeren. Ja. Tijdens mijn uh, studie moet je natuurlijk je, je studie betalen, en ook uh, je accommodatie. Ja. En wat, ja. wat ging je studeren? Ik heb geschiedenis gestudeerd. Geschiedenis? De Vrije Universiteit in Amsterdam. Oké. Okay. En ondertussen heb ik uh, twee, vaak drie nachten per week gewerkt... bij een internationaal persbureau, AP. Die Amerikaanse organisatie Associated Press. Toentertijd in de Keizersgracht in Amsterdam. En uh, vandaag, uh, na mijn afstuderen... ben ik uh, op zoek naar een, uh, naar een baan aan de andere kant als het ware. Ja. En ik ben van uh, journalist naar bedrijfsjournalist geworden... Ik heb twaalf jaar bij de KLM gewerkt. Daarvan ongeveer de helft in marketingcommunicatie. En de tweede helft in interne communicatie. Oké. Okay. Wezenlijk Wezen. verschil, denk ik. Nou, zeker, ja. Bij marketingcommunicatie marketing, ben je bezig om ervoor te zorgen... dat je je product en je dienstverlening op uh, zo'n manier neerzet. Dat je cliënten, uh, je, in ons geval, uh, onze passagiers, er uh, goed bij voelden. Ja. Um, en elke moment uh, blijft de customer of mind, Omdat dat is wel de bedoeling dat, uh, dat hij of zij onze product- en dienstverlening als uh, optimaal ervaren. En dat probeer je dan neer te zetten in die producten die je op de markt brengt. Uh, en tegelijkertijd uh, ervoor te zorgen dat die... Uh, ja, de reis begint niet alleen maar in de vliegtuig. De reis begint ja, ja. bij het moment van boeken. Ja. En niet eindigt op het moment van, uh, van, van uitstappen. Maar juist een paar stappen daarna als... Uh, als het, als het hele traject goed is verlopen. Ja. En, en ik denk dat de persverlichters momenteel bij de KLM. nou, die hebben het druk, denk ik. met al het gedoe rondom Schiphol. Hoe schat jij dat in? Nou, ik begrijp de vraag. maar ik vind het niet op mijn weg liggen. om te commentariëren op oude werkgevers. Wat ik wel weet is dat het werken voor luchtvaartmaatschappij, een luchtvaartmaatschappij. en werken bij een luchthaven is is enorm spannend en heel ja? interessant. Ja, ja. Uh, en elke dag maak je... Maar waarom is het spannend? Nou, de interactie tussen passagiers en vrachtklanten... de interactie tussen, uh, tussen uh, uh, overheden en uh, uh, provinciale uh, um, autoriteiten... en de manier waarop een luchtvaartmaatschappij daarmee uh, omgaat... Ja, ja, ja. Is, is uitermate belangrijk. Omdat eigenlijk waar het om neerkomt... Uh, is dat wij willen onze passagiers en uh, vrachtklanten bereiken. Ja. En dat wil je als onderneming voor elkaar zien te krijgen. En wie is dat tussenschakel waardoor je je klanten en je vrachtklanten kan bereiken? Dat zijn ja. onze vrienden van de media. Ja, precies. Dus het is ontzettend belangrijk om een goede relatie met de media op te bouwen... als persafdeling of uh, corporate communication afdeling. Ja. Dat, daar gaan we het straks over hebben. Um, nog even een vraagje over je allereerste begintijd. Als uh, je s'nachts werkte, daar stond ik van te kijken. Ik denk, uh, maar ja, het nieuws staat nooit stil natuurlijk. En, uh, en ja, de wereld kent natuurlijk allerlei tijdzones. Dus wat deed je dan s'nachts eigenlijk? Uh, was het eigenlijk nieuws vergaren? Wat, wat aan de andere kant van de wereld uh, gebeurde? Ja, de, de manier waarop een persbureau werkt... is het uh, vergaren en het beschikbaar stellen van nieuws... vanuit het buitenland voor de Nederlandse abonne abonnees. Ja, ja. En Nederlands nieuws op een, uh, op een presenteerblad... voor de internationale uh, media beschikbaar stellen. Ja, ja. Okay. Dus als er iets in het buitenland gebeurt in het midden van de nacht... dat komt dan binnen. Dat is interessant voor de Nederlandse media voor de ochtend dat volgt... Ja. En dan zorg je dat in hapklaar brokken dat nieuws wordt gepresenteerd en doorgegeven aan de Nederlandse media. En dus. als er gebeurt in Nederland iets waarvan ja. je denkt, nou, dit is iets wat naar buiten moet. Ja, ja, dat kan ook natuurlijk. En wat je net zei, nieuws is 24-7. Dus ja. je, je moet mensen hebben die uh, round-the-clock werken ja. om ervoor te zorgen dat uh, onze publieken worden uh, gediend. Ja, precies. Ja. Goh, daar had ik ja, daar had ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Nou, maar omdat Nick. Is wel logisch, natuurlijk. Is het ook? Maar Nick had het net over de vrienden van de media. Maar daar heb ik zo direct nog wel even een vraag over. Omdat jij zegt, daar komen we zo op. Dan moet ja. ik hem even onthouden en ja. parkeren. Want okay. dat uh, lijkt me een goed plan. Maar is het uh, de bedoeling dat ik nu even iets van een muziekje laat horen? <lacht> <lacht> Jullie praten zo naar mij toe. Dat ja, ja, ik, denk, ik denk van, nou. Ja, ja, is... Nou goed, euh, dan kom ik dus nu op het verhaal van Walter. Want Walter. Walter is tegenwoordig uh, f, ja, Oorlijk, de ja. woordvo woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Ja. Maar hij heeft ook een tijdje hier gezeten als ja, radiomaker en programmaleider. En wij met z'n tweeën hadden het dan op een gegeven moment bedacht... we willen toch uh, kijken of we iets uh, van een hit kunnen maken. Uh, maar dat is helaas niet gelukt. Het is alleen maar een cult-hit hier uh, binnen deze omroep. En het is dit nummer geworden. Feline met alleen... I'm yeah. Laat me als ik kom, laat me als ik ga Als ik ga, als ik ga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 Ja, uh, dat heeft dus een beetje uitleg. Uh, want dat is uh, dat nummer wat uh, Walter Sans en ik uh, destijds... toen Walter dus de rol had van programmaleider, CQ-presentator... hadden we geprobeerd om dit uh, tot een hit te maken. Maar ja, ja communicatief is dat niet helemaal overgekomen. Uh, Oké. Okay. Uh, nee. Uh, ja, Benno, want... Uh, uh, uh, je had nog een vraag aan Nick. Ja, ja, ja. ja want, uh, want ja, we hebben het uh, over uh, de, de... Vrienden ja, van de media. De vrienden van de media. Want uh, die uitspraak uh, deed Nick net... Maar dan is mijn uh, vraag van ja, uh, je hebt ze dan nodig... als je uh, natuurlijk iets uh, kwijt wil, uh, die media. Maar dan is er misschien een wakkere journalist... die dan bij jou uh, aan de deur komt. En in dit geval had je het waarschijnlijk ook over... jouw rol als persvoorlichter bij KLM, geloof ik. Uh, de, daar, uh, daar ging het om. Maar dan is er iemand die heel kritisch gaat vragen... over bijvoorbeeld een vliegtuig wat niet helemaal lekker loopt omdat de KLM... Ja, zoiets. Ja, hoe ga je er dan mee om? Ja, even de correctie. Mijn uh, rol bij de KLM was niet als persvoorlichter. Ik zat nee? in de okay. markt en communicatie. Ja, dat bedoel intern. ik. Maar goed, maar, dat, maar, maar, maar dan nog. Dan komt het uh, op, ja. misschien op jouw bordje terecht. Kijk, en hoe wat, ga je er dan mee om? Waar het om gaat in, de, in het, uh, in het uh, omgaan met de media... Mm. En die heb ik wel meegemaakt bij Koninklijke Aalholt... en bij ja. Oc Technologies, waar ik wel een rol in de media relations had is dat die mannen en vrouwen doen hun werk. En onze functie als persvoorlichter is om even te zorgen... dat zij hun werk goed kunnen doen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je bent gewoon 24-7 uh, voor hen toegankelijk. Ja. Jouw mobiel staat altijd aan, omdat zoals we eerder constateerden... het nieuws is een 24-7 ja. business. Ja. Dus dat betekent dat uh, je, je moet ook... Um, um, ja, ik, ik, ik zeg niet vrienden van de media met een zekere, <laughs> uh, uh, zekere bijbedoeling. Nee, nee. Uh, ik heb heel veel vrienden in de media opgebouwd... in de loop der jaren, juist omdat... Je komt betrouwbaar over. Ja. Juist omdat je wil ze te woord staan. Ja. Juist omdat wij zeggen nooit bijvoorbeeld geen commentaar. Ja, is dat ja, ja, ja. ja voor de media. Ja, ja, ja. Maar je probeert daadwerkelijk... Als je iets niet kan zeggen, dan zeg dat. Nou, ik kan daar niet op dit moment uh, uh, wat over zeggen. Maar ik ga het uitzoeken en ik kom hierop terug. Ja. Dus de rol, de interactie tussen persvoorlichten en media... is grotendeels gesteld door de manier waarop de onderneming... Een, via de onderneming de persvollichten met de media omgaat. Mm -hmm. Want waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om reputation management. Het ja. gaat om ervoor zorgen dat je reputatie goed bij ja. de media ligt. En dat moet dan zijn uitweg vinden in de persberichten... en de manier waarop ja. de persbericht vertaald wordt in de krant. Ja, nou uh, is meteen ook de vervolgvraag. Hè? Want uh, je zegt uh, over reputaties. Ik kan me voorstellen dat er dan iets ja. gebeurt... Uh, je, dan, je hebt het nu ook over je rol... van marketing en communicatie. Maar dat er dan ergens uh, iets is... waar bijvoorbeeld het bedrijf... waarvoor jij dan de marketing en de communicatie doet... dat ze negatief in het nieuws komen... dan heb je ook iets... van een soort van damage control. Van hoe moet je dat dan... Uh, want dat, dat komt ook voor. Ja, dus denk, denk ik. ik. Uh, damage control is een heel belangrijk onderdeel... van mm. het werk van, uh, van hoe, de wil je dat even marketing? toelichten wat dat precies is? Damage control uh, moet je toepassen als er een issue is... of zelfs een crisis binnen je onderneming uh, voorkomt. Ja. Um, het is gebeurd of het is aan het gebeuren. En te allen tijden moet je ervoor zorgen... dat je die consequenties daarvan goed managt. Het gaat om eerst de feiten voor elkaar krijgen. En dat betekent dat in principe... we gaan niet naar buiten toe totdat de, de feiten zijn verzameld. Mm. En dan voorgelegd en dan besproken omdat alles wat je uiteindelijk vertelt, moet kloppen. Ja. En het heeft geen zin, zeker in deze, de, in deze snelle dagen van social media... waar ja. je um, de tijd vaak niet krijgt om je verhaal goed te vertellen. Omdat overal hebben andere um, um, amateuren een mening verspreid via ja. socials. De onderneming is verantwoordelijk voor het... Uh, uh, het uh, uh, toelichten van, uh, van een issue of een crisis. En dat betekent, neem de tijd om de feiten voor elkaar te krijgen. En dan naar buiten toe gaan met een persbericht of met een statement. Maar zeg wat je kan, wanneer je dat kan mm. en niet eerder of later. Begrijp. Je noemt uh, net ook bijvoorbeeld de sociale media nou, uh, he, dat heeft een behoorlijke vlucht uh, genomen. Want uh, tegenwoordig geeft iedereen of vindt iedereen wel wat. We noemen dat uh, de mooie woord de toetsenbordridders. Die dan op een gegeven moment zich uh, niet uh, baseren op feiten, maar gewoon van aannames. Hoe lastig is dat dan voor iemand voor zowel pa, uh, persvoorlichting als marketing en communicatie. Als dat, uh, als dat op een gegeven moment, ja, de kop opsteekt? Nou, ik kijk het liever niet aan als uh, hoe lastig dat is. Het is een feit en je moet met die feiten gaan meewerken. Ja. Maar te allen tijden, je moet je eigen plan weten. Dus, dus wie wil je met welke boodschap wanneer bereiken? Mm -mm. En wat is je strategie om die boodschap samen te stellen? Ja. En welke middelen, welke tactiek ga je uh, in plaats stellen om ervoor te zorgen dat jouw boodschap zo goed mogelijk overkomt. Is het in de krant, of is het uh, op radio, of is het uh, tv... Hm. of is het uh, eigenlijk weer een, uh, een, uh, een specialist op jouw vakgebied... die, uh, die iets gaat roepen namens de, namens de, uh, de onderneming... maar wel uh, met behoud van zijn eigen individualiteit. Dus het voordeel daarvan het is niet die onderneming die dat zegt... maar een derde die wel de nieuws naar buiten brengt... op een manier waarop de onderneming daarachter staat. Het gaat om vertrouwen. Het gaat om uh, ja, analytisch denkvermogen. Uh, het gaat om inlezen wie zijn je lezers... wie zijn je luisteraars... wie zijn je kijkers... en hoe zorg je ervoor dat je boodschap... zo geloofwaardig mogelijk overkomt. Helemaal goed. Um, mooie slot zien... We gaan naar muziekje, Jaap. Ja, lijkt me een goed plan, want daarna moeten we het weer ook nog Ja, hebben. als aan de telefoon. Ja, ja daarom <laughs> krijgen we ruzie met hem. The Doors and Lover Medley. Oh Af en toe wel eens wat deuren open en ook weer dicht. De doors met uh, uh, Love and Medley. Ja. ja. En u? En u? Het. Ja, want dat heeft we natuurlijk ook nog. Uh... Ja, dat gaat gewoon door. Ja. Nou, wat gaat het worden? Het, uh, vandaag schijnt natuurlijk een beetje de zon. Het, schijnt, ja, het is zaterdagmiddag, er schijnt altijd de zon in Zandvoort. En uh, is de, of Rob Harms er nou is of niet, dat doet er niet toe. Um, maar komende week, ja, vanaf morgen gaat het toch een beetje regenen. De neerslagkans is uh, morgen 70%. En de rest van de week 80%, 40%. Eind van de week schijnt het al wat droger te worden. En de temperaturen van, eens even kijken, 4 tot 9 graden maximaal. Maar de vorst is een beetje uit de nacht. Behalve op donderdag, dan zitten we tussen de min 4 en min 1. Dus oeh, dat is een beetje... Dus, um, en dan morgen in Bahrein, ja heren, Bahrein is het morgen de eerste Formule 1 van dit seizoen natuurlijk. 1600 uur, dan is de start van de wedstrijd. En... Krijgen we regen? Uh, nee, het is helder. <laughs> Ondanks dat de zon tijdens de race niet meer schijnt, verloopt de GP vrij warm met waarden rond de 25 graden. Nou, daar kunnen wij alleen nog maar van dromen. En in tegenstelling tot vorig jaar... hebben de coureurs te maken met weinig wind. Dus amper zand op de baan. Kijk, dat is denk ik belangrijk. Ja, ja, ja want uh, uh, je wilt niet het zand van je voorligger in uh, je ogen Freize, krijgen. Nee, nee, dus, ja, uh, of in je motor. Nou, ja, dat, uh, dat is nog uh, veel uh, erger. Dus, uh, Dan gaan we even naar onze gast Nick Gale. Want uh, Nick, daar gaan we het straks er natuurlijk nog over hebben. Jij hebt uh, ook rugby gespeeld. Engels rugby, moet ik het zomaar even noemen. Want je hebt ook Amerikaans rugby. Hè? Dat noemen ze voetbal. Uh, ja. Oh, oh, oh, sorry. Ja, ja. ja. ja ga je gang. Ja. Dat klopt. Er uh, is een verschil natuurlijk tussen rugby en Amerikaanse voetballen. Rugby speel je gewoon eigenlijk met, uh, met de kleren die je aan hebt. En uh, ja. al die padding waarmee uh, uh, Amerikaanse voetballers zo uh, rondlopen... is wel, uh, is wel heel, uh, heel belangrijk en effectief uh, voor hen. Maar in de rugby, wij houden ervan gewoon om... Uh, trek even je shirt aan, en, uh, pull on a pair of boots... En, uh, het valt op. Gaan. En maar wat is goed rugby weer? Ja, nou eigenlijk kun je rugby in bijna elke weertype. Het enige waar wij dat niet door laten gaan is als er ijs op de grond is. Omdat dat kan, uh, dat kan gewoon gevaarlijk zijn. En uh, rugby is geen gevaarlijke sport. Oh nee? Oh. Het is wel een sport met uh, gevaarlijke elementen. En die gevaarlijke elementen moeten we zien te, te, te minimaliseren. Ja, precies. Ja, ja. Hm. Dus eigenlijk elk weer, het maakt niet uit of de zon schijnt, het regent. Uh, nee, dus ik bedoel, uh, voor, voor iemand die heel uh, defensief ingesteld is... het is heerlijk als ze een beetje lukken modderig hebben. Modder? Ja. Het zijn allemaal van die geblokte jongens allemaal. Als je hier kijkt naar zo'n rugbywedstrijd... het zijn allemaal van die geblokte types. Ja, je moet een beetje body hebben om daar het geld ja. op in te gaan. Maar we moeten niet vergeten, rugby is een wedstrijd voor elke type lichaam. Je hebt de mm. acht forwards en je hebt de zeven drie kwarten. Mm. De acht forwards die zijn de stevige jongens of meiden. Mm. Ook damesrugby is sterk in de ja. opkomst ja. in de wereld en ook in Nederland. Ja. Um, daarom is het belangrijk dat, uh, dat van de 20.000 spelers... die nu week in week uit uh, het sport beoefenen in Nederland... Mm -hmm dat de bal wordt gewonnen... door de stevige forwards. En die geven dan de bal terug... aan die vliegensvlugge drie ja. En die moeten wat met de bal doen. Ja, en ja. nou is er een schrijver in het land... Tommy Wieringa. Die beoefent deze sport dus ook. En die zegt... Ja, het is uh, wel een gentleman-sport. Dus het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat ze elkaar net zoals bij het voetballen uh, de hersens in uh, slaan... als we een of andere tackle dat de ander aanstellerig over de grond loopt uh, te rollen. Als het bij het rugby gebeurt, dan is er echt wel wat aan de hand, hè? Nou ja, sportiviteit is hoog in het waarand, ja, elke rugbeer. Ja. En uh, je kan dit sport niet spelen, tenzij je beseft dat er zijn 15 spelers die tegen 15 spelers spelen. Maar diegene die dat moet in de gaten houden, is onze ref, is onze ja. scheidsrechter. Ja. En uh, ja, het, het, het is gewoon uh, een, een on onuitgesproken regel dat de scheids is de baas is en we zeggen yes, sir, no, sir. Ja. En uh, er is een enorme respect en kameraadschap tussen de spelers zelf, hm. maar ook richting de Zijds. Ja. dus geen uh, discussie. Ja, Tommy Wieringa ken, uh, uh, ken ik, goed. Hij speelt voor een uh, bevriende rugbyvereniging. Ja, ja, ja. Uh, iets, iets verder de kust op. en het uh, allerbelangrijkste is uh, het uh, bekende uh, uitspraak van: uh, uh, "Football is a hooligans game played by hooligans. Ja, ja, ja, ja, ja. And rugby is a ja, dat game is, zo onderschreven. hij het ook ja. by gentlemen. Ja. Oké. Okay, ja, leuk, leuk, leuk. Ja. Muziek. Jaap, uh, Ja, dan uh, gaan we weer uh, gewoon vrolijk uh, verder. Uh, pino, ja, want uh, uh, ik... we, hebben, we hebben nog wel ja. wat uh, klaar staan. Hier is Madonna. We gaan verder praten met Nick Gale. Nick Gale is jarenlang voor verschillende grote bedrijven in Nederland persvoorlichter en woordvoerder geweest. En er stond 24 x 7 aan en dat ging nou echt dag en nacht door. Um, om zich een beetje te ontspannen, zo vertaal ik het dan maar, Nick. Um, Speelde je rugby? Deze sport heb je echt in je hart uh, Gesloten. Je bent uh, rugby speler geweest in hart en nieren. We, uh, scheidsrechter geweest. Uh, voorzitter van de Amstelveense rugbyclub En al 40 jaar lid van deze club. Uh, dus uh, je kan daar leuk over meebabbelen. Uh, hoe belangrijk was die rugby eigenlijk uh, naast je drukke baan? Als woordvoerder en voor voorlichter. Ja, rugby is niet zomaar een sport. Rugby is a way of life. O, um, toch ook wel. Uh, Het is iets wat uh, onderdeel van je leven wordt. Uh, mijn vrouw zegt altijd, I'm married to rugby. Uh, oh, wow. <laughs> <laughs> en uh, dat kan lastig zijn uh, af en toe, omdat je hebt uh, commitments die, uh, ja, waar, waar, waar je moet gaan prioritiseren. Maar in, op kostschool in Londen heb ik zeven jaar daar gespeeld. En, uh, oh, daar is het begonnen. En, ja, ja. Nee. En dan, toen ik hier naartoe kwam, uh, was het uh, ja, voor de hand liggend dat, uh, dat ik een club zo spoedig mogelijk zou zoeken. En mijn broertje Chris en ik zijn uh, uh, geëindigd bij, uh, bij NFC, zoals het toen heette, de toenmalige Amstelweense rugbyclub. En, um, um, en daar nooit weggegaan. En, uh, als je bedenkt dat in Nederland rugby al 100 jaar wordt gespeeld. Doe maar. Uh, die eerste Interland is al uh, 100 jaar geleden plus gespeeld. Uh, en uh, je ziet nu dat, uh, dat er enorm belangstelling voor dit prachtige sport, de Game played in Heaven, zoals wordt vaker gezegd. Ja. En op dit moment, uh, ik noemde net 20.000 spelers, er zijn nu 100 rugbyverenigingen in Nederland. Van Doe maar. Noord-tot-Zuid, niet alleen maar aan de Randstad. Um, en het allerbelangrijkste is dat uh, die 20.000 spelers, mannen, vrouwen, jongens, meisjes die daar aangesloten zijn, dat ze beseffen dat als rugby een way of life is, dan moet je beseffen dat sportiviteit en respect en kameraadschap de drie grote kernwaarden van het spel zijn. Okay. En uh, dat zie je echt in, tot uiting komen in, uh, in, in cruciale wedstrijden. Omdat uh, vaak is er ja, echt iets om te spelen. Zeker als je in de, in de hogere regio's van de hmm. Nederlandse rugby speelt, Maar uh, ook in de, in de vriendschapsliga's. Uh, uh, uh, dan is het wel uh, ontzettend intensief als je het veld opgaat. 40 minuten eerste helft. 40 minuten een tweede helft. Maar heel vaak uh, drie uur de derde helft. Waar je... <laughs> met, het, uh, met de tegenstander de wedstrijd doornemen. Uh, okay, okay, ja. Vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven. Even uh, uh, voor uh, nou, iemand zoals ik die eigenlijk nog geen goede kijk heeft gehad. We hebben dus denk ik een Nederlandse competitie. Europese competitie en een wereldcompetitie. Ja. En, uh, en wij als Nederlanders, hoe verhouden zich tot de rest van de Europa en de wereld? Nou, dat zijn twee vragen in één. Ja. Um, laten we even de wereld eerst aanpakken. Op dit moment is Nederland de 25ste beste rugbyland ter wereld. Oké. Okay. Dus het is absoluut niet zo dat, uh, dat rugby beginnend is. Uh, wij hebben een enorm hoger uh, niveau bereikt. En dan, als ik over de 25ste plaats, heb ik het over de mannen. De vrouwen die zitten in de top 12. Zo? Dus er uh, is een enorme populariteit en ook enorm veel uh, energie geïnvesteerd in, uh, in rugby in Nederland. Hm. Als we naar Europees toe gaan, dan uh, is er uh, de bekende Six Nations. Ja. Uh, op dit moment wordt de Six Nations-toernooi afgewikkeld uh, uh, in de zes landen die daartoe uh, behoren. Engeland, Schotland, Wales, Ierland, Frankrijk en Italië. En uh, dit, uh, dit zorgt voor heel veel plezier voor uh, heel veel rugbiërs uh, okay. en kijkers. Maar het allerbelangrijkste voor Nederland is dat in één niveau daaronder, daar zit Nederland in. Hmm. Dus samen met Georgië en Roemenië en Spanje en Portugal en Duitsland en België en... en dus wij spelen echt op niveau. En als je bedenkt dat teams zoals Georgië en Roemenië... die gaan naar de World Cup in Frankrijk in september, oktober. En Nederland speelde niet onverdienstelijk tegen Georgië... bijvoorbeeld twee weken geleden... hier in die nationale rugbycentrum in Amsterdam. Dus wij okay. kunnen meedraaien op dit niveau... En dat is, uh, dat is het resultaat van jarenlang investering in uh, goede jonge spelers. Het opzetten van academies uh, oh ja, in, uh, academisch in de regio's. Om mm. even te zorgen dat goede talent wordt goed begeleid. En uh, dat het zo langzamerhand uh, de weg vindt naar, uh, naar nationaal teams. Ja. En waar, op televisie waar kan je eigenlijk uh, rugby het beste kijken. Wordt, wordt het een beetje uitgezonden? <laughs> Ja, het wordt uh, zeker uitgezonden door, door Ziggo Sport. Uh, uh, dus dat is de Nederlandstalige zender waar, uh, waar het te zien is. En wat ja. ook leuk is om natuurlijk naar de BBC te kijken. of naar de Franse televisie of naar de Italiaanse televisie. En dan zeker bij een thuiswedstrijd in Parijs of Rome de emotie. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Um, om het uh, bijna af te ronden, denk ik. Bij ja. PNL, uh, dan toch ook die vraag met uh, Tommy Wieringa. die ook uh, ja, zowel heel goed is in de pen met het schrijven van boeken. En hij verwoordt ook vaak uh, metaforisch het verhaal... met uh, rugby en de samenleving. Zit daar ook uh, wat, iets van wat wij kunnen leren van die rugby'ers... hoe wij uh, dagelijks met elkaar omgaan uh, uh, in? Um, dat kunnen we zeker doen. Hmm. Um, wat we merken is dat rugby niet alleen maar... voor elke lichamelijke type is... maar het is ook voor mensen met een uh, behoorlijke karakter. Hmm. Het is karaktervormend. En uh, wat rugby doet is, is uh, beseffen dat je eigenlijk niet kan slagen door uh, aan alleengangen te zijn. Je moet het hebben van je teamgenoten. Rugby is een teamgame. En, en als je niet met z'n allen probeert een gezamenlijke doel te bereiken, dan, uh, dan gaat dat gewoon niet lukken. Dus het gaat niet alleen maar om met z'n 15 proberen die bal over die tryline te drukken. Het gaat ook in het... Uh, in het uh, ja, in het dagelijks leven. Om ervoor te zorgen dat uh, 1 plus 1 is 3. Samen met je teamgenoten bij ondernemingen groot en klein. heb je elkaar nodig om voortgang te boeken. Hm. Ja, zo is dat. Nou, en met samenwerken dan kom je een heel eind. En dat mogen we dan hopelijk uh, de overwinning brengen. Hè? Nou, uiteindelijk is dat de bedoeling. Omdat uh, dat uh, ja, competitieve element, uh, die heb je er altijd in. En ja. het is natuurlijk heerlijk om uh, te winnen. Maar het gaat erom dat het plezier die je beleeft. Ja, precies, het in, Plezier in het spel. Hè? Ja, dat is hem, dat ja, is hem. Ja, ja. Goed Ik zou denk... zeggen, laat jouw luisteraars een keer komen kijken. Ja. Op het ah. Nationaal Rugbycentrum in Amsterdam. Of nou, okay. de, de World Cup-wedstrijd. Lille is niet ver weg. Heb je nog een goede website eigenlijk voor de luisteraar? Nou ja, um, er is een heel goede rugbyeurope.com-wedstrijd. Uh, waar je kan alle wedstrijden op, uh, op streaming uh, volgen. Um, en daar is natuurlijk uh, bij rugby.nl, dat is de site van uh, Rugby Nederland. Daar zijn competities te volgen en interessante interviews met spelers van het Nederlandse team. Nou ja. De mannen en de vrouwen en wedstrijdverslagen. Uh, maar ook hoe rugby uh, georganiseerd is in Nederland. En in bijna elke stad is er nu een rugbyclub. En, uh, nou, geweldig. Um, rugby.nl, dankjewel Nick. Dat was een mooi gesprek en uh, wellicht tot de volgende keer. Dank je, Benno. Ja. ja, en dan uh, sluiten we dit uh, uur af, uh, Benno. Want je ja, met... komt ja, met de police. De met... Met, uh, police. Ja, met wrapped around your finger. Ja. En dan uh, zijn we het uh, volgende uur weer gewoon terug. Ja.